11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Het de debat over het Europese noodfonds ESM is vandaag opnieuw later begonnen dan gepland. Voor de vierde keer vroeg PVV-leider Wilders hoofdelijke stemming over een voorstel om het debat uit te stellen. Kamervoorzitter Verbeet had het verzoek van Wilders al zien aankomen. Het begint langzaam een traditie te worden. Ik ben ooit in Afghanistan geweest, in Oederskan geweest... en dan begonnen ze met de morning prayers. En dan werd je goed voorgelicht over alles wat er... Dus ik vind het eigenlijk wel een mooie traditie, meneer Wilde. Dus ik zou zeggen, hou we zo. Opnieuw werd het voorstel tot uitstel met een grote meerderheid verworpen. 36 Kamerleden stemden voor en 100 tegen. Het debat begon daardoor uiteindelijk een klein half uur later. Ook een voorstel van de ChristenUnie om niet vandaag al over het ESM te stemmen werd verworpen. Over dat plan is niet hoofdelijk gestemd. In Pakistan zijn tien doden gevallen bij een Amerikaanse aanval met drones. De onbemande vliegtuigjes vuurden twee raketten af op een gebouw in de regio Noord-Waziristan. Daarbij raakte een moskee beschadigd. De verhoudingen tussen de VS en Pakistan verslechteren. Pakistan eist dat de onbemande aanvallen stoppen, maar tot nu toe gaat Amerika ermee door. Door de drone aanvallen neemt het anti-Amerikaanse sentiment in Pakistan toe. De landen onderhandelen tot nu toe zonder succes over het heropenen van bevoorradingsroutes voor de NAVO. Het Syrische leger en de opstandelingen blijven de mensenrechten overtreden, zeggen de Verenigde Naties. De meeste overtredingen worden gepleegd door het regeringsleger. Het leger maakt zich schuldig aan zware beschietingen van woonwijken en executies bij het zoeken naar opstandelingen of muitende militairen. In het rapport staat dat rebellen, gevangen genomen militairen en aanhangers van president Assad executeren of martelen. Ook ontvoeren de Syrische rebellen steeds vaker burgers om medestanders uit de gevangenis te krijgen of om losgeld te kunnen vragen. De VN-onderzoekers vonden ook bewijs van misbruik van kinderen door zowel de regeringsmilitairen als de rebellen. De werkloosheid in Nederland loopt sneller op. In april zijn er volgens het CBS 24.000 mensen bijgekomen die zonder werk zitten en op zoek zijn naar een baan.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 In totaal worden 150 vrachtwagens naar Polen en Oekraïne gestuurd... om stadions, tv-uitzendingen en het verblijf van sporters van stroom te voorzien. Philips zorgt tijdens het EK voor de verlichting van zes van de acht stadions. Het weer is zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. In het zuiden later vandaag kans op regen of onweer. Ook morgen zonnig, bij iets lagere temperaturen. AMB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... voor Knopert Hoevelaken twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is ook een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Rotterpolderplein twee kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort voor Zeeburg drie kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat voor knooppunt Gorkum vier kilometer.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen, ik vraag me af, hoe echt is de HEMA nog? Er wordt vandaag alweer een nieuw filiaal geopend, nu in Berlicum... en zo dringt het huis door tot in alle uithoeken van het land. Hoe doen ze dat toch? G500, de nieuwe politieke jongerenbeweging... wil tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een grote campagne gaan voeren... door reclamezendtijd te kopen om zo direct te kunnen reageren op wat de politici in debatten zeggen en beloven. En daar willen ze geld voor inzamelen. Een sympathiek idee? Of toch niet? In de gids en debat. En we staan stil bij de schaduwzijde van het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. In dat land en ook in een aantal buurlanden... worden homo's aan de lopende band bedreigd en geïntimideerd. Waar komt die haat toch vandaan? En wilt u al de achtergronden van dit programma zien? Surf naar gids.fm. Nu Europa zijn adem inhaalt of Griekenland al dan niet in de euro blijft... komt de Deutsche Bank opeens met een alternatief idee op te proppen. Invoering van de euro, Een parallelle munt naast de euro voor Grieks binnenlands gebruik. Het plan wordt in Europa hier en daar voorzichtig omarmd. En als bedenker ervan wordt genoemd de Nederlander André Tendam. Initiatiefnemer van de stichting wisselverlies.nl. En hij verdiept zich al jarenlang in de parallelle munt als oplossing. Meneer Tendam, goedemorgen. Meneer Meurders. Goedemorgen. Waarom zou zo'n munt als de euro kunnen werken? Nou, dan moeten we eigenlijk eerst even uh, de oorzaken van de huidige problematiek uh, duidelijk maken. Uh, de euro uh, die is ingevoerd als een one-size-fits-all filosofie. Uh, dat houdt in dus dat er onderlinge wisselkoersen van de munten die aan de euro deelnemen vastgeklonken zijn. En dat er ook één centraal rentebeleid door de ECB wordt gevoerd. De Europese Centrale Bank in Frankfurt. Ja. Juist, juist. Uh, maar het probleem is dus dat de economieën van de aan de eurozone en de euro deelnemende landen uh, niet gelijk zijn. Want we hebben het Europa van de verschillende economische snelheden. Uh, maar doordat uh, one size fits-all-beleid. Eh, kunnen de zwakke Eurolanden die de ontwikkelingssnelheid van de economisch sterkere Eurolanden niet kunnen volgen? Die komen in de problemen. De euro is voor hen gewoon veel te duur geworden. En daardoor zijn ze hun internationale concurrentiekracht kwijtgeraakt. Uh, als gevolg ervan, ja, als je geen geld meer verdient... dan moeten de bedrijven sluiten, uh, banen weg. Uh, uh, er wordt geen geld meer verdiend. Overheidstekorten uh, lopen op staatsschulden, enzovoort, enzovoort. In het huidige Europact kan er niet meer gedevalueerd worden, zoals uh, voor, de van de, voor de invoering van de euro wel gebeurde. Toen kwam het van tijd tot tijd voor, dus dat de peseta in Spanje, de escudo in Portugal, de drachma in Griekenland, devalueerden, monetair devalueerden, ten ja. opzichte van de markt en de gulden. Eh... Uh, Daarom eh, is het zaak dus dat er een oplossing wordt gezocht. Dus we moeten nu eindelijk eens een keer een begin maken met de oplossing van de eurocrisis. En de enige wijze waarop we dat kunnen doen... is om de zwakke eurolanden hun concurrentiekracht weer terug te geven. En dan geef je ze dus een parallele munt? Ja. Uh, uh, het concept van parallele munten, parallel currencies... Uh, daar kan je verschillende kanten mee op. Uh, Thomas Mayer van de Duitse Bank die heeft nu aangegeven... Dus dat er een, uh, een vorm van een parallele munt in Griekenland uh, ingevoerd gaat uh, uh, worden. En hoe maakt die parallele munt dan... Die, het voor de Grieken allemaal goedkoper, althans om te exporteren? Uh, als zo'n parallele munt ingevoerd zou uh, worden... dan kan de waarde van die parallele munt, dus parallel aan de euro... de waarde van die parallele munt kan dan devalueren ten opzichte van de euro... waardoor het prijs en het loonniveau in het desbetreffende land... Griekenland, Spanje, Portugal, lager wordt ten opzichte van het prijs en het loonniveau... In uh, Nederland en in Duitsland. En dan stel je de mensen in die zwakke eurolanden weer in staat om te kunnen leven. De, de, dan komen er weer investeringen los. Dan krijg je weer sociale en politieke stabiliteit. En ze kunnen gewoon meer aan het buitenland verkopen als ze die daar euro gaat, invoeren. Daar, daar gaat het. Problemen. Maar dan blijft Griekenland dus wel in de euro. Ja. ja uh, en op het moment dat ik in Griekenland op vakantie ga... Ja. en ik ga in Athene naar de betaalautomaat... wat komt er dan voor geld uit die betaalautomaat voor mij? Uh, nou ja, goed. Uh, hoe Thomas Maier daartegen aankijkt, uh, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen... Uh ik vind het een beetje een monetair gedrocht. Daarom heb ik deze maand, twee jaar geleden al, een variant daarop bedacht. En dat is nogal innovatief. En het duurt daarom ook even dus dat we de mainstream-economen aan boord krijgen. Maar dat gaat nu gebeuren. Dus u verschilt van mening met de Deutsche Bank, in hoeverre? Nou, ik verschil niet van mening. We zitten op dezelfde weg. Maar als we aan het einde van de weg zijn, dan gaan zij naar links en ik naar rechts... Uh, ik zeg, uh, je moet uh, ervoor zorgen dus dat je een soort uh, nationale rekeneenheid... naast de euro en dus ook de rekeneenheid van de euro invoert. Uh, dan heb je geen nieuwe drachmesbriefjes en muntjes enzovoort nodig. Maar wat nog belangrijker is, uh, parallele munten... Uh, zoals het traditionele concept... Ja, Thomas Meijer komt er nu mee, maar eigenlijk is dat concept... al zo oud als de weg naar Rome. Ja. Uh, het is in conflict, het is in strijd met het verdrag. Dus als je dat in zou willen voeren... Dan, die je eerst een verdragswijziging nodig. Terwijl mijn plan, de Matteo Solution... niet in strijd is met het verdrag. En het is monetair veel mooier, veel vloeiender. De Matteo Solution? De Matteo Solution. Hoe ziet die eruit? Ik zeg uh, uh, dus dat naast uh, de euro als munt... Uh, uh, hebben we vanzelfsprekend ook de euro als rekeneenheid... waarmee de prijzen en lonen van die landen die, in, uh, die de euro hebben... Uh, vastgesteld worden. Ja. Uh, uh, uh, maar je kan ook op nationaal vlak een nationale rekeneenheid... naast de euro- en de euro-rekeneenheid zetten. Dus dat, dat uh, is gewoon een soort boekhoudkundige eenheid. Ja. En uh, die kan je dan gewoon devalueren uh, op nationaal vlak... in Griekenland, in Spanje, in, uh, Portugal enzovoort... waardoor het prijs- en het loonniveau in die landen per definitie uh, uh, zakt. Maar goed, dan ga ik met het euro naar Griekenland. Die is daar dus veel minder waard. Nee, want ieder land blijft de euro als wettig betaalmiddel eh, houden. Om eh, antwoord op uw vraag van net te geven, als u naar Griekenland gaat en u gaat naar de betaalautomaat, u stopt uw pasje, er komen gewoon euro's uit. U kunt alleen met die euro in Griekenland meer kopen. Uh, en de Grieken die krijgen minder in, in, in hun zak, in de broekzak? Op krijgen, de rekening? Die krijgen minder euro's, maar uh, met een devaluatie zakt het prijsniveau ook in dat desbetreffende land. Dus hun koopkracht blijft intact. Daar moeten we wel één nuance bijmaken. Uh, import uh, uit het buitenland worden voor die mensen iets duurder. Maar uh, dat is nou gewoon inherent aan uh, een devaluatie. Het is overigens wel aardig. Uh, de Universiteit van Utrecht die heeft heel recent een uh, research paper gepubliceerd over de economische effectiviteit uh, van het kernconcept van de Theo Solution. En ze zijn daar razend enthousiast over. Ik ga er eens verder met u uitgebreid van gedachten over wisselen. Of we komen bij u langs. Graag. Omdat graag. is... Uh... Helemaal uit de doeken te gaan doen, maar ik heb het tot nu toe begrepen. Oké, okay, ik, uh, ik wil nog één ding zeggen. Uh, de euro is tot op heden een politiek speeltje geweest van de politieke elite in Europa. Ja. We moeten de euro aan de mensen in Europa teruggeven, want de euro is bedoeld voor de mensen in Europa, voor de welvaart, niet alleen in de sterke eurolanden, maar ook in de zwakke eurolanden. We moeten met Europa verder. Maar zoals ik uh, meneer Dijkgraaf dacht ik van de SGP van de week in het Kamerdebat hoorde zeggen: Europa mag geen politiek doel op zich zijn. Europa moet een middel zijn en de euro moet een middel zijn voor uh, uh, het uh, uh, leven beter maken, uh, meer welvaart voor de mensen in alle eurolanden. En de Matteo-solution zorgt daarvoor. Ik wacht met spanning af of die Matteo-solution navolging vindt door heel Europa. Hartelijk dank. Bedenker Graag... André Tendam. Graag gedaan. Tot ziens. De, de Gets.fm Er wordt vandaag de 250ste HEMA geopend. En vanaf eind september toert HEMA de Musical door het land. De felle kleuren, de moderne designs, allemaal typisch HEMA. En de winkels zitten langzamerhand overal in Nederland. Verslaggever Colette van Nuenen gaat op zoek naar het HEMA-gevoel in Berlicum. Colette, wat voel je? Uh, iets dorpser gevoel dan dat ik uh, bij de HEMA uh, heb waar ik zelf normaal altijd kom. Want iedereen kent elkaar hier. Maar dan ook echt iedereen kent elkaar hier. En uh, sommige mensen nemen zelfs niet de moeite om een winkelmandje mee te nemen. Want die komen toch alleen maar kletsen. En toch staat er ook een lange rij bij de kassa hoor. Dus uh, de bedrijfsleider kan tevreden zijn. Daphne Lut is dat. Uh, het loopt niet slecht voor een eerste dag. Nee, het loopt zeker niet slecht. We mogen niet klaar. Het is uh, lekker druk, gezellig. Mensen zijn blij dat we eindelijk open zijn. Ja. Waarom hebben jullie nou aangedurfd in deze tijden, Emiel Rumpol van HEMA Nederland, om nog een nieuwe winkel uh, te openen? Nou, Omdat wij uh, graag uh, dicht bij onze klant gaan zitten. En wij zien natuurlijk, uh, dat bewijs is ook vandaag hier weer geleverd. Hè, de mensen staan voor de deur en komen er binnen toe alsof het er altijd al geweest zijn. Ja, en wij zijn gewoon voor Nederland. Dankjewel, uh, echt... maar het is crisis, hè? het is overal crisis. Het kan niet zo zijn dat helemaal daar geen last van heeft. En toch denkt u, met onze formule, kunnen wij dat wel aan? Uh, zeker, omdat wij altijd natuurlijk een scherpe prijs hebben, goede kwaliteit. Dus de klant die weet dat, die kan op Hema vertrouwen, juist ook in deze tijden. Ja, verkopen jullie nu meer van de goedkopere uh, producten? Uh, we zien wel lichte verschuiving hier en daar naar wat goedkopere producten. En andere producten die wat duurder zijn, die worden wat minder aangeschaft. Kijken we gordijnen bijvoorbeeld. Als er minder verhuisd wordt, verkopen wij ook minder gordijnen. Ja, er is hier zelfs niet eens een gordijnenafdeling, Daphne, hè. Nee, klopt. We hebben ervoor gekozen omdat uh, we iets uh, krabber in een jasje zitten als normaal gesproken. Om uh, gordijnen uit ons assortiment te laten. Omdat er gewoon in een weinig gebouwd gaat worden. En uh, dat gewoon de meest logische keuze was. In overleg uiteraard met... Um, um, een afdeling op het hoofdkantoor die daar uh, beslissingen over neemt. Precies, als er geen woningen gebouwd worden, dan hoef je ook geen nieuwe gordijnen op te althans, Niet zo vaak. En wat hebben jullie uh, nog meer anders gedaan hier dan elders? We hebben ervoor gekozen om de damesmode um, uitgebreider uh, te presenteren. Groot Ten koste van de mannen weer. Hè? Ja, zo ja. Ja. gaat Hela. het overal. Ja, ja, dat klopt. Ja, We merken gewoon dat de damesmode het enorm goed doet. HEMA is natuurlijk... Uh, Erg hip, doet, uh, doet lekker mee met de mode op het moment. En we zien dat dat gewoon uh, ja, veel meer omzetpotentieel heeft als de herenmode. Ja, zo is het. Ik zag daarnet dat er inderdaad een paar t-shirtjes voor mannen zijn. Nou, en wet, wat loopt hier verder binnen? Heel veel vrouwen met kinderen, oma's en moeders. Zwangere vrouwen zie ik een paar. En hoeveel mannen? Even kijken, één, daar in de verte nog eentje. En net kwam er nog eentje binnen. Nou, ik denk dat uh, dat één dat, dat op de tien man is en de rest is vrouw. Dus ja, zo zit het nou helemaal. Ik praat hierover met merkendeskundige Paul Moers. Meneer Moers, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een dameswinkel geworden, de HEMA. Nou, dat hangt een beetje van uh, de periode in de week af. Uh, ik denk uh, door de week uh, dat er wat uh, meer uh, vrouwen zullen rondlopen. Maar dat in het weekend zie je de verdeling toch uh, een heel stuk evenwichtiger dan uh, dat je dat door de week ziet. Ik herinner me nog in de jaren zestig dat uh, men over de hemel riep, hier eet men afval. En toen was het imago dus kennelijk niet zo best. Nee, hun imago was helemaal uh, niet zo goed. Maar dat is in de loop der jaren enorm veranderd. Vanaf de jaren 80 hebben ze een hele duidelijke positionering uh, ingezet. En die positionering, die merkbelofte luidt... luidt wij leveren bijzondere eenvoud. En wat ze dan doen is spullen leveren van hele goede kwaliteit... zeer betaalbaar, maar altijd met een uniek design. Altijd met een unieke Hema-touch. En je hoort ja, ook vaak dat, dat ook mensen heeft... in het buitenland de Hema missen. Hè? Dus uh, Nederlanders die daar vertoeven bedoel ik. Ja, ik heb zelf in Indonesië gewoond en uh, ik kan je vertellen, dan mis je de HEMA daadwerkelijk. Dus als wij uh, tussentijds terug mochten komen even op een thuisbezoek, uh, dan uh, deden we altijd een uh, bezoekje aan de HEMA, absoluut. Maar eigenlijk zijn die warehuizen al lang in buitenlandse handen. Het uh, is in handen van uh, Lion Capital, dat, uh, dat dat klopt. Maar aan de andere kant, de HEMA hoort in het rijtje van de juliestere uh, merken thuis. Nederlandse merken zoals Douwe Egbert, Unox, Blueband en Calvé. Daar past de HEMA naadloos tussen. De HEMA is nog altijd uh, van ons, hoor. Uh, de Nederlanders zijn heel blij met, uh, met de HEMA. En dat is natuurlijk ook een buitengewoon succesvol concept. Wat ook dingen anders uh, durft te doen, hè? Ja? Uh, nou ja, ze hebben soms uh, hele aparte marketingacties uh, een tijd geleden. Uh, de Duizendste Winkel. Nou, daar werd een, een uh, viraal filmpje van neergezet. Dat was erg grappig. Ze hadden de top 10 van de meest gestolen producten. En, nou, een tijdje geleden hadden ze een mannelijk uh, topmodel uh, met decolleté, dat soort gekke dingen. Dat durfde Hema ook wel aan. En dat, dat maakt Hema toch wel een heel charmant uh, en spectaculair bedrijf. Vind ik. Maar vroeger kon je dan nog universele buitenspiegels kopen, maar uh, Homa tegenwoordig. Nee, die, uh, daar kan de HEMA eigenlijk helemaal niks aan toevoegen. Want wat van een tirantijntje wil je aan een buitenspiegel? Dus wat de HEMA de afgelopen jaren heeft gedaan... is heel goed gekeken naar de assortimenten. Waar maak je de consument nu echt blij mee? Nou, en je ziet natuurlijk ja, ook... Die buitenspiegel dit... was ik heel blij, want die was heel handig. Uh, ja, maar uh, um, um, um, daar kun je als HEMA nauwelijks uh, onderscheid in maken. En uh, u moet zich voorstellen, de producten van de HEMA zijn allemaal eigen merk. En daar proberen ze hun eigen touch en een look en feel aan te geven. Uh, en die producten waar ze dat mee kunnen doen, die zetten ze in het assortiment. En alles wat ze daar buiten valt, en dat is, betekent keuzes maken... en dat hebben ze in het verleden ook gedaan, dat laten ze er gewoon buiten liggen. En daar is helemaal uh, niets, uh, niets verkeerd aan. Merkendeskundige Paul Moers, Colette van Nune hebben ze ook rookworst in Berlikum? Ze hebben hier ook rookworst. Ja, zeker hoor. Maar uh, een klein mandje rookworst heeft de slager verder uh, niet zoveel last van, wist hij ons te vertellen. Vindt het eigenlijk alleen maar een aanwinst voor het dorp dat er een uh, HEMA bij is gekomen. Zei die rij, uh, daar kom je niet voor hè? Nee hè? Maar ja, het is de moeite waard waarschijnlijk, hè? Ja, vind je wel wat heb ja. uh, je mannetje? mandje? Kijk, allemaal leuke dingetjes In de keuken en voor de kindjes. Ja. En hartstikke zwanger, dus ja, uh, voor ja, de je alle moet de dan andere. ook uh, in huis halen. Ja, ja precies. Maar. maar ja, zo lang stellen lijkt me niet. Maar is de uh, aanwinst voor Berlicum? Kom jij uit Dorp? Nee, ik kom niet. Ik kom uit een Dungen. Dus uh, ja, het is wel hetzelfde. Nog kleiner dorp. dorp. <laughs> ja, een dorpje verder. Maar ik vind het wel naamwinst. Ja. Ja. Want waar ging je normaal naar de hemel? Ja, in Schijndel. Nou, dat is ook dichtbij, hoor. Maar, uh... Dit is wel lekker. Ja. Ja, nou. oké. Okay. En u, een blauwe broek, zie ik. Komt u uit het dorp? Nee, ik kom uit Rosmalen. U komt uit Rosmalen, maar daar hebben ze toch ook een hema? hebben ze ook een hema, maar mijn dochter woont hier in Berlikum. Dus nou zijn we even hier kijken. Aanwinst voor het dorp? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja, ik denk het wel. Hoezo? Als je een hema hebt, dan hoor je erbij? Nou, nee, dan niet zo. Maar ik denk dat het hier in Berlikum goed gaat lopen, ja. Ja. Nou, vandaag in elk geval wel. Ja. Ja. Jongen, jongen, u heeft er lang spijt, al die sokjes. Wat zeg je? Ik ga niks zeggen voor radio hoor. Verschrikkelijk. Nee. Radio is verschrikkelijk. Ja. Maar leuke sokjes, Je moet alleen even wachten. He? Ja. ja. Ja, zegt hij. Nou, het is hier hartstikke gezellig. Wat kan zij meer een dorpscafé dan een winkel. Maar de omzet hoeven ze zich voorlopig op de eerste dag... in elk geval geen zorgen over te maken. Colette van Nune heeft het naar de zin vandaag. Voilà. Gids.fm Een echte demonstratie kon er niet eens worden. Wie ook maar een spandoek ontvouwde, de regenboogvlag of leuzen schreeuwde... werd hardhandig aangepakt. Een meerderheid van de Russen moet nog altijd niets van homo's hebben... Dat komt deels door de macht van de orthodoxe kerk... die homoseksualiteit scherp veroordeelt. Gay Pride in Moskou, een jaar geleden, die uit elkaar geslagen werd door homohaters. In veel Oost-Europese landen is het klimaat voor homoseksuelen bedroevend te noemen. Hoe is die homohaat in Oost-Europa te verklaren? In studio De Smet, Younes den Hoed, bestuurslid van het COC. Goedemorgen. Goedemorgen. En internationaal medewerker van het COC, Jury de Boer. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Boer, in Azerbeidzjan, waar vanavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvindt... worden homo's per mail bedreigd. En op de site van asktoday.com schrijven hackers onder meer... er is geen plaats voor immorele homo's in Azerbeidzjan. Ga weg. Er is geen plek voor homo's die op dieren lijken in Azerbeidzjan. Er is geen plek voor de duivel in ons land... We verven blauw tot rood bloed. Hoe ernstig worden deze bedreigingen genomen daar? Ik denk dat deze bedreigingen uh, zeer serieus genomen worden. En ook zeer serieus genomen moeten worden. Het is in Azerbeidzjan uh, nog altijd niet makkelijk om openlijk uh, homoseksueel te zijn. En. Uh, um... Zeker nu rond zo'n songfestival waar heel veel aandacht is voor Azerbeidzjan, maar ook heel veel buitenlandse gasten komen, zie je dat het verzet tegen homo's en homo's-organisaties... zoals degene die wij met COC in Azerbeidzjan hebben ondersteund, toeneemt. En bijvoorbeeld door het hacken van de website. En gaat de politie er achteraan, achter dit soort bedreigers? Um, ik denk niet dat de politie op het moment heel veel tijd heeft om bedreigingen van homoseksuelen op te lossen in Azerbeidzjan. Die hebben hun handen vol aan andere dingen. Ineer ten Tenhoet, hoe staat Azerbeidzjan bekend als het gaat om homorechten? Um, het gaat niet goed met homorechten in Azerbeidzjan. Um, je kan niet openlijk voor je homoseksualiteit uitkomen. Um, binnen het gezin is het uh, heel erg moeilijk om naar familie en vrienden uh, voor je homoseksualiteit uit te komen. Um, er is weinig zichtbaarheid. Uh, er zijn wel twee homokroegen in Baku... Uh, waar je voorzichtig bij elkaar kan komen. Maar je moet vooral niet te hard van de daken schreeuwen dat het zo is. Want dan loop je wel een risico. Meneer de Boer, je bent net terug uit Oekraïne. En in Kiev is nog afgelopen zondag op het laatste moment die gay pride afgelast kon de politie inderdaad de veiligheid van de deelnemers... aan de gay pride niet garanderen, want dat was de reden. Ja, dat was de reden en dat bleek inderdaad ook het geval. Uh, er was heel veel uh, voorzorgsmaatregelen uh, getroffen. Er was heel goed nagedacht over veiligheid. Maar er was zo'n groot aantal ook gewapende tegendemonstranten... dat uh, het, het aanwezige uh, stukje politie dat uh, op de plaats... waar we de gay pride wilden houden, uh, aanwezig was... dat kon onmogelijk de veiligheid garanderen. We, we vragen ons overigens wel af of de politie nou volledig welwillend was om die veiligheid ook daadwerkelijk te bieden. Hoezo dan? Uh, de, de locatie van de Gay Pride was geheim gehouden tot uh, vlak voordat het zou beginnen... En eigenlijk was alleen de politie op de hoogte en de organisatoren. En uh, op het moment dat het zou beginnen stonden er toch op dat plein... honderden mensen met knuppels en zwepen klaar om, uh, om de demonstranten in elkaar te slaan. En hoe zou die gaeprijd eruit zien? Een optocht met uitzinnig uitgedoste mensen? Nee, dat zou eruit hebben gezien als 100 tot 150 uh, activisten uit, uh, uit Oekraïne... en een kleine internationale delegatie en wat journalisten... die uh, op een plein uh, langs de rivier uh, heel kort een, een flashmob, een publieke actie zouden houden... en uh, daarna zo snel mogelijk ook weer weg zouden gaan. Aan de telefoon journalist Boris Braak. Hij is in Kiev op dit moment. Meneer Braak, zijn eh, mensen verontwaardigd over het afgelasten van de gay pride? Nou, daar is weinig van te merken, hoor. Ik heb met veel Oekraïners gesproken de laatste dagen. En ze halen eigenlijk uh, een beetje gelaten hun schouders op. Van, uh, tja, wat ze thuis achter gesloten deuren doen, dat is goed. Maar openlijk bu uh, buiten op straat, dat, uh, dat is gewoon not done. Een veelgehoorde reactie is dat het zeker nog twintig tot dertig jaar zal duren voordat uh, de Oekraïnse samenleving daar klaar voor is. En die horden aan tegendemonstranten, uit welke hoek komen die? Nou, dat zijn voornamelijk rechtsradicalen, gesteund ook door uh, voetbalhooligans, die altijd wel in zijn voor een knap partijtje. En ook de kerkgemeenschap is fanatiek tegen homo's. Hoe uitziet dus we dat? Ook, uh, in aanloop naar de demonstratie hebben nonnen staan flyeren met uh, teksten tegen uh, homoseksuelen. Vorige week publiceerde het eh, ministerie van Buitenlandse Zaken daar een supportersboekje... en daarin worden homo's gewaarschuwd voor het anti-homo-klimaat. Ja. Dat is dus kennelijk nodig. Ja, absoluut. Absoluut. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik... Mm, maar het is absoluut nodig. Ik uh, sprak afgelopen dinsdag uh, twee uh, jongens uh, laat op straat... en ik vroeg hen uh, wat zouden jullie doen als er nu twee jongens hand in hand over straat zouden lopen... Waarop uh, de eentje een beetje, nou ja, hè, haalt zijn schouders op, ik wil er niks van weten. En de ander reageerde heel erg agressief. En die zei, ja, ik denk dat ze het eind van de straat niet halen en uh, ze kunnen klappen verwachten. En toen vroeg ik hem, en wat als er nou twee vrouwen zouden zoenen hier op straat? Waarop die agressieve jongen reageerde van, nou ja, ik zou opstaan en ik zou applaudisseren. Mevrouw Danoet, u bent net terug uit Albanië. Dat land dat wil bijzonder graag lid worden van de EU. Is de sfeer daar vergelijkbaar? Nee, de sfeer is daar wel uh, beter. Er was vorig jaar, uh, vorige week uh, tijdens de internationale dag tegen homofobie... een eerste gay pride. Die is ook zonder incidenten verlopen. Er was wel heel veel politie op de been. Maar um, uh, <coughs> het is duidelijk een betere situatie dan in de Oekraïne. En geen, um de hoogwaardigheidsbekleders die zich uiten tegen eh, gays. Ja, er was een, uh, een vice-minister van Defensie. Daar zijn er overigens drie van, dus het is niet helemaal staatssecretaris... maar toch uh, een lid van het kabinet die uh, zich in eerste instantie... toen het uh, bekend werd dat er een gay pride zou worden gehouden... zei dat hij vond dat hij uit elkaar zou moeten worden geslagen met knuppels... En uh, op de dag voor de Pride uh, uitte, uitte hij ook nog uh, de woorden dat hij vond dat de Nederlandse ambassadeur persona non grata zou moeten worden verklaard. Uh, vanwege de steun aan de homogemeenschap. En hoe heeft die ambassadeur gereageerd? Ik heb met hem daar uh, ook gesproken. Uh, hij was uh, geschokt, hij was verrast. Hij had dat ook eigenlijk niet echt zien aankomen. Um, Overigens was de premier van Albanië er gelijk als de kippen bij om duidelijk te maken dat dat een opmerking was op persoonlijke titel. En dat Albanië geen zins van plan is om de Nederlandse ambassadeur uit te zetten. En dat ze het Nederlandse koninkrijk zeer dankbaar zijn voor de steun die wij leveren in Albanië. Dus wat dat betreft was het niet een breed gedragen, in ieder geval niet door het kabinet gedragen standpunt. Hoe verklaart u bij er aan Amsterdam dat er in Oost-Europa zo'n agressieve uitbarstingen van homo-haat bestaan? Hoe komt dat? Uh, veel van die gemeenschappen zijn natuurlijk heel traditioneel. Uh, Man-vrouw verhoudingen uh, zijn, uh, liggen streng vast. Als man moet je macho zijn, als vrouw moet je onderdanig zijn. Op het moment dat je afwijkt van, van die standaard ben je eigenlijk al verdacht. En daar uh, komt bij dat uh, de kerk in uh, Oekraïne bijvoorbeeld uh, natuurlijk zeer sterk is. Ik hoorde net dat voorbeeld van de vlaaierende nonnen. Dat zegt op zich al genoeg. Um, daarnaast denk ik dat het ook heel veel te maken heeft met onbekend en, en onzichtbaar zijn. Heel veel mensen hebben hele rare beelden bij wat homoseksualiteit is. En hoe homo's eruit zouden zien. Um, dat merkte ik ook in Albanië. Daar zeiden ze van uh, de belangrijkste opbrengst van vandaag is dat aan het einde van de dag mensen ons hebben gezien. En hebben gezien dat we eruit zien zoals zij. Dat we gewoon normale mensen zijn. Omdat ja, mensen vinden het gewoon, kennen het niet. Meneer de Boer, heeft u nog een extra verklaring? Ik denk dat naast uh, wat mevrouw Den Hoed aangeeft... de uh, angst om aan traditionele man- en uh, vrouwrelaties uh, te komen... er ook uh, um, gerealiseerd moet worden dat dit allemaal landen zijn... die tien, uh, vijftien jaar, misschien bijna twintig jaar bezig zijn... met het opnieuw uitvinden van hun nationale identiteit... Uh, daar uh, worden elementen in naar voren geschoven... over wat traditie en, en wat cultuur is. En daar passen uh, twee mannen die van elkaar houden... of twee vrouwen die van elkaar houden gewoon niet in. Is er ook een land te noemen dat een, een positieve uitzondering vormt in Oost-Europa? Ik denk dat uh, Polen, uh, Tsjechië, uh, de afgelopen jaren uh, uh, uh, grote stappen gemaakt hebben in het uh, opener en diverser en toleranter maken van, uh, van hun samenlevingen. Uh, tegelijkertijd als je dan kijkt naar Slowakije en Hongarije die ongeveer dezelfde tijd uh, uh, aan dat proces begonnen zijn, uh, daar valt ook nog heel veel ruimte te winnen. Moet ik ook zeggen dat als je kijkt naar Albanië, een aantal jaar geleden was het ondenkbaar geweest dat die bijeenkomst die er vorige week uh, plaatsvond uh, zou worden. Gehouden. Het COC heeft de afgelopen jaar ook intensief samengewerkt met de homo-beweging daar. En dat heeft toch ook wel gewoon heel veel positieve effecten gehad. Als je nu kijkt dat we worden beschermd door de politie, uh, dat er geen uh, geweldsincidenten zijn, dat een te tegendemonstratie ook ver uh, uit, bij ons uit de buurt wordt gehouden. Uh, dus dat, ja, daar, is, daar is ook een ja. hele positieve ontwikkeling te zien. Junis Tenhoet, bestuurslid van het COC en Jurie de Boer, internationaal medewerker van het COC. Hartelijk dank. Dankjewel. Een debat over een campagnefonds voor een nieuwe politieke beweging. En breng eens een zonnetje. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Doral Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Zeeland zijn afgelopen nacht in dichte mist schepen op elkaar gebotst. Volgens de politie raakte niemand daarbij gewond, maar hebben de schepen wel flinke schade. Aanvaringen waren op de Schelde en eentje in de haven bij Vlissingen. Het Syrische leger en de opstandelingen blijven de mensenrechten overtreden... zeggen de Verenigde Naties. Het regeringsleger maakt zich schuldig aan zware beschietingen van woonwijken... en de rebellen martelen gevangen genomen aanhangers van president Assad. Ook ontvoeren de rebellen steeds vaker burgers... om medestanders uit de gevangenis te krijgen of om losgeld te kunnen vragen.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 En Feyenoord stuit in de derde ronde de voorronde van de Champions League... op een tegenstander uit Griekenland, Denemarken, Oekraïne of Turkije. Op 20 juli wordt er gelood. Dan weet Feyenoord of het tegen Panathinaikos, FC Kopenhagen... Dynamo Kiev of Batje speelt voor een plek in de Champions League. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de verkeersinformatie Er staan files op de A9, ook maar richting Amstelveen. Verknopend Rotterpolderplein, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de Ring van Amsterdam... De A10 Noord staat voor de Koentunnel 3 kilometer richting Zaanstad... en op de A27 Utrecht richting Gorkum voor Noorderloos 5 kilometer. Dit was de VARA toen. Ja, ik heb uit het Rijke VARA-archief vandaag één persoon opgeduikeld. Korstijn, of liever gezegd meneer Korstijn. Vanaf 1932 werkt hij als organist en ensembleleider bij De Vader Radio. En hij wordt vooral bekend als de muzikale begeleider van Doris in het amusementsprogramma Showboat. Nou, de oude regarde onder u die kan nu op de banken... bij de orgelklanken van meneer Korstijn. Bedankt, Kurt, dat je hier naartoe hebt gekomen op dit ogenblik. Vertel eerst eens even wanneer ben je bij onze omroepvereniging in dienst gekomen. Dat is geweest in november 1932. En dat was als? Dat was als, nou ja, laten we het kind bij de naam noemen. Dat was als harmonica-speler. Maar in mijn contract stond dan het mooie woord... solo-accordionist-pianist. En dan wil ik nog eventjes in een vogelvlucht weten wat je nadien hebt gedaan, eigenlijk hier. Nou, ik ben eigenlijk dus bij de varen gekomen omdat ik uh, graag op het grote orgel wilde spelen. Als die goze orgel gaat spelen, heb ik ook helemaal weet van binnen, weet je? <lacht> hoor even, hoor hem even. Dus verder. <lacht> Eh, uh, zeg meneer Stijn. Uh, ja, Doris. Uh, zou u nog één keer overnieuw kunnen beginnen? Ja, zeker, tuurlijk. Hier komt hij. Dank u zeer. Een gele crocus en een witte hyacinth stonden te vrijen op een plekje uit de wind. Ze waren gelukkig. Zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei die hyacinthe. Hij wilde haar trouwen, die witte hyacinthe. En ging naar de vader om de hand van dat kind. Pa wilde niet weten dat zijn kind werd min. En hij sloeg ze krokus, Ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders dan van een hyacinth. Dat wordt niks als ellende. Waar je je ook bevindt. Maar alle gelieven slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem. En ze kregen een kind. Dat leek om een krokus en om een hyacinth. En alle bollen negeerden de familie hyacinth. Maar ja, die hadden daar geen oog voor. Want je weet liefde maakt blind. Toen, toen kwam er een expositie van narcis tot hyacinth. Ons echtpaar dat schreef gelijk in en natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg ze nou als beloning een krans met een lint van de ze stambo en zijn originele tint. Meneer Koor Stijn, achter het orgel, begeleide Doris. Het was een uitzending uit 1956. In 1965 overlijdt Stijn aan een hartaanval. Dan kunt u thuis weer van die bank afkomen. De Gids. Met wat voor kogel kan de politie het beste schieten? Nou, die vraag is al jarenlang voor voor discussie. Een discussie die ongetwijfeld opleidt. nu korpschef Henk van Zwam... van de politie Gelderland-Zuid pleit voor een zwaardere kogel... met meer stopvermogen. Het is voor mij abacadabra, maar niet voor Gerrit van de Kamp. Hij is voorzitter van de politiebond ACP. Dag, meneer van de Kamp. Goedemiddag. Uh, de oh. aanleiding voor het pleidooi van de korpschef is een zaak uit 2010... waarbij een man tot zes keer toe in benen en voet werd geraakt... maar pas tegen de vlakte ging toen hij twee keer in de borst werd geraakt. En toen was hij natuurlijk al dood. En met een goede stopkogel was één schot in een been genoeg geweest, zegt de korpschef. Bent u het daarmee eens? Ja, het klopt wat u zegt. De discussie duurt al jaren... En de kans is groot dat dat waar is. Um, een pistool is het zwaarste geweldsmiddel wat de politie heeft. En willen ze het liefst geen gebruik van maken. En wat je natuurlijk ook probeert is om uh, te zorgen dat de schade aan de verdachte uh, zo gering mogelijk is. Dat is maar gewend, politiek gewenst. En um, ja, daar zit dus de strijd tussen... Wat voor het patroon gebruik je nu? Uh, en is de schade als je dan uh, iemand niet in zijn benen raakt... maar elders dan niet in één keer heel groot? Dus um, ja, daar, daar zit de spanning. Nou, ik vroeg u, bent u het eens met de koopchef? Ja, wij horen deze geluiden ook... en zoeken iedere keer naar betere stopkogels... Uh, om te veroorzaken dat de gedachten dan, als dat gebruikt wordt... inderdaad, in één keer stoppen. En het debat is nu zeer actueel... omdat uh, de politie uh, op zoek is naar een nieuw dienstwapen. En dan is ook de discussie over de munitie meteen weer aan de orde. Dus ja, dan, dan komt dit vanzelf op tafel. En dit soort voorbeelden kennen wij heel goed. En met wat voor soort kogels schiet de politie dan nu? Nou, dat heeft een speciale merknaam. Dat zijn Action 3 kogels. Um, die hebben een beperkt stoppend vermogen. Dat bedoelen we mee dat uh, de patroon niet snel het lichaam van de verdachte verlaat. Uh, maar daar toch niet uh, enorme schade bij aanricht. Um, je hebt ook kogels die uh, um, heel makkelijk het lichaam verlaten. Um, en dan is het stoppend vermogen, zoals wij dat noemen, heel beperkt. En er zijn ook omgekeerde uh, kogels die uh, maken dat uh, de schade enorm groot is aan ingewanden, en uh, aan, aan botten van mensen en aan weefsel. Ja, en dan uh, is de schade heel groot met ook risico's van overlijden. En dan heb je het dus over een kogel met veel meer stopvermogen dat betekent dat. En ja, als je dat stofvermogen dus opvoert, dan is ook de kans dat ja, de schade bij een verdachte dan ook veel groter kan zijn. En uh, ja, dat, dat is de discussie over proportioneel. Hè? Dus hoe proportioneel is het om zo'n wapen of zo'n middel in te zetten bij een verdachte die je uiteindelijk voor de rechter wil brengen. En dat overlijden uh, natuurlijk uiteindelijk niet het doel is. En wordt het dan geredeneerd in de sfeer van beter een kapot been dan dood? Nou ja, het is altijd de, de, de keuze maken tussen uh, ja, hoe hou je een verdachte aan die dit soort vormen van geweld pleegt. dat je genoodzaakt bent om dat te doen. Uh, ja, en dan is het natuurlijk, als, het, als je dat moet kiezen. Ja, dan is zo'n been uh, met meer schade altijd te prefereren. boven het overlijden van iemand. Maar destijds is het natuurlijk niet voor niets voor die Action 3-kogel gekozen. Hè? Dat klopt en de techniek schrijft ook uh, iedere dag uh, voort. Uh, de wapenindustrie is, uh, of we dat nou leuk vinden of niet, uh, een van de best draaiende industrieën in de wereld op dit moment. En er wordt natuurlijk voortdurend onderzoek gedaan naar enerzijds het stoppend vermogen vergroten en de schade toch beperkt houden. En dat, ja, de technologieontwikkeling komt dat steeds weer in discussie. En waar staat u in deze keuze? Uh, ja. Wij willen uh, graag het stoppend vermogen zo groot mogelijk hebben. Toch wel, benen of uh, maakt niet uit. Bot. Ja, wacht even. Dat was de eerste deel van de zin. Het tweede is dat uh, het natuurlijk wel gaat om uh, dat iemand voor de rechter wordt gebracht. En uh, dat je de schade zo gering mogelijk moet houden. En dat is een, een zoektocht die nooit zal eindigen. En die kogels zijn er? Of die zijn er nog niet? Uh, iedere keer kijk je naar het nieuwe stand. En uh, de ene keer is het beter dan de andere keer. Maar uh, ja, je zoekt iedere keer het optimum. En door de ontwikkeling kan dat per uh, situatie en per periode verschuiven. Dus uh, het zal zoeken blijven. Dus die munitie moet gewoon jaarlijks worden aangepast eigenlijk? Nou, dat gebeurt ook regelmatig om de drie, vier jaar dat er weer uh, nieuwe vormen van munitie komen. Maar ik heb het over ja Technologie. Nou, dat gaat te snel, want je ziet natuurlijk ook van of, uh, of dat allemaal getest kan worden en of dat allemaal nuttig en zinnelijk is. Uh, of dat de echte optimum oplevert. Maar deze discussie komt met herhaling terug, omdat we dit ook terug horen van onze leden. Ja, wel verdachte raken, maar die lopen dan door. Nee, van der maar zo'n veelgebruikt gezegde te gebruiken. We horen hier meer van. Dit dat wordt vervolgd. Deze discussie is nog niet afgelopen. Ach, nee, Het einde goed. is nog niet in zicht. Dat genoeg Tot ziens. I've made up my mind. Don't need to think it over for I am right. Don't need to look no further this saint last. I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 Pavements, een lekker loom nummer... waardoor de zweetklieren onder de oksels met rust worden gelaten. Adel. DeGit.fm. Aangeschoven is internationalist Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Je de opinie- en debat-site joop.nl. Ja. Wat staat erop? Nou, Waar we het vooral over hebben, waar vooral op gereageerd wordt... is toch het Joop-verbod. klinkt misschien een beetje raar, maar uh, Philip Remark... de hoofddirecteur van de Volkskrant... pleitte gisteren in de Tweede Kamer voor ja, Joop, de, site, de opinie site van de VARA... dat die opgeheven moet worden omdat volgens hem de omroepen alleen nog maar radio en televisie mogen maken. En eigenlijk niks met internet moeten doen. Het is een beetje een 20ste eeuw standpunt, maar hij verkondigt het. Mensen vinden dat toch wel erg raar. Het is bovendien ook wel opvallend dat het nu in korte tijd eigenlijk de tweede keer al is... dat er in de Tweede Kamer wordt gepleit voor het opheffen van Joop.nl. De eerste keer dat dat gebeurde was door de PVV. Joop blijft altijd bestaan. Tijd voor het Joop debat we gaan discussiëren, Francisco, waarover? Ja, we gaan het hebben over de nieuwe politiek... of misschien de jonge politiek van de G500. Dat is een platform van jongeren die dat invloed wil uitoefenen... op verkiezingsprogramma's door lid te worden van allerlei politieke partijen. En dan de belangen van jongeren op de agenda zetten van die partijen. Is dat nou een goed idee of is dat een gevaarlijk trucje? Daar praten we over. Met Silbert van Linden, hij is van G500... en met publicist Rosanna Hertzberger. Allebei goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van Liende, G500 wil de belangen van jongeren verdedigen. Maar vanochtend lees ik alweer een vergelijking in de voorschrift. In dit geval, dat G500 en de plannen daar, daarvan wel ongelooflijk veel lijken op D66. Wat ja, vindt u nou, dan Daar slaat u al twee keer de plank mis. Ten eerste is G500 geen jongerenbeweging. Ons jongste lid is 18, en de oudste 92. Wat wij proberen is juist jong en oud te verbinden. De kern daarvan is eigenlijk: we zijn op zoek naar kloven. U probeert jong en oud te pakken. Deze auteurs laag en hoog opgeleid. Wat G500 juist probeert te doen, is er overheen stappen en kijken hoe we voor iedereen gewoon weer uh, deze daadwerkelijk kunnen krijgen. En laat ons dus ook niet vangen door, uh, door die kloven die men ons wil uh, aanspelen. Het nieuwste plan van de G500 is om invloed uit te oefenen op de verkiezingscampagnes. En dat gaat bijvoorbeeld door een spotje: G500. Staat. Het is nu tijd voor meer. Het landsbelang gaat boven politieke spelletjes. Ons doel een half miljoen. Steun nu ons campagnefonds voor de toekomst. Doneer nu g500.nl. Mevrouw Herzbergen, G500 gaat geld inzamelen en wil daarmee spotjes maken... om die ideeën van politieke partijen te becommentariëren. En daar bent u niet enthousiast over, las ik. Waarom niet? Nee, ik, ik denk dat al veel zit in uh, de naam van het fonds dat ze hebben gegeven. Dat is Oranje Pack en dat is vernoemd naar de Amerikaanse superpacks. En superpacks uh, dat zijn? Dat zijn ja, onafhankelijke zeg maar uh, officieel onafhankelijke politieke comités die ja, campagne voeren voornamelijk tegen Amerikaanse presidentskandidaten. Maar wat je denk ik vooral ziet in Amerika, en ik denk dat Seward de Amerikaanse verkiezingen ook heel goed bestudeerd heeft... is hoeveel geld kapot kan maken. Ik bedoel, daar kan je echt alleen maar meedoen aan de verkiezingen... als je ja, multimiljonair bent. Als je een ontzettend groot campagnebudget uh, kan, uh, bij elkaar kan krijgen... om uh, campagne te voeren, niet alleen voor jezelf... maar ook ervoor te zorgen dat er een comité campagne gaat voeren... tegen de, tegen de andere kandidaat. Meneer Van geld maar meer kapot dan je lief is... Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een glijdende schaal-argument. Uh, het gaat erom hoe je het inzet. Een politieke partij is in potentie ook heel gevaarlijk. Mits goed gebruikt, dan is een politieke partij opeens heel goed voor je idealen. Hetzelfde geldt voor die PAC's. De herkomst van die PAC's is iets anders dan uh, Rosanne zegt. De herkomst is eigenlijk dat een PAC was er vroeger. Een politiek actiecomité van burgers die geld verzamelden. Uh, en samen daarmee uh, richting de politiek twee richting verkeer wilden maken. Dus niet alleen politici die zenden met een campagnebudget naar de kiezer. Maar een kiezer die ook iets kan terugzenden. Nou, die essentie pakken wij. De hele essentie hoe het nu uit elkaar uh, daar uit de hand is gelopen met negatieve sportjes en uh, verdachtmakingen, daar doen wij absoluut niet aan mee. We zijn een open positieve beweging gaan voor de verbinding. En ook daarom hebben wij een heel zware raad van toezicht aangesteld, omdat mensen toch het vertrouwen geven aan ons, dat wij daar een, een nieuw verbindend verhaal mee maken, een half miljoen euro. Uh, en daarom hebben we mensen als Herman Wijfels, Paul Snabel, uh, Lex Hoogtuin, Barbara Baarsma, uh, de CEO van tom, -tom Harold gordijn Mevrouw er die ja, is daar ja, ja, absoluut ja. geen sprake van een glijdende schaal. Het gaat heel erg goed. Vertrouw nou, ja. ze maar. Nou, ik denk dat andere bewegingen of politieke partijen niet anders kunnen dan ook met geld gaan smijten. zodra de strategie van G500 daadwerkelijk succesvol is. En dat je dan daadwerkelijk de deur openzet richting een wetloop in campagnebudgetten. Dat je eigenlijk niet meer kan meedoen als je niet dat uh, campagnebudget van uh, G500 kan matchen. En geld dat heeft. Dat heb ik natuurlijk al, hè? Ik bedoel, als je kijkt naar FNV en naar de sportjes die ze maken, dat was een voorbeeld van hele negatieve sportjes met de lach van Rutte en ja. mensen in de, in de bijstand. De die budgetten zijn er al. Er zijn ongelooflijk veel lobbyisten die op dit moment de verkiezingsprogramma aan het beïnvloeden zijn. Um, dus daar moeten we ook niet naïef in zijn. Dat bestaat al lang in Nederland. En wij zeggen, wij willen meedoen aan die verkiezingen, gewoon als leden van zo'n politieke partij, maar wel op een vernieuwende manier. En daarin uh, zijn wij dus, worden wij niet door uh, grote bedrijven of grote lobbyisten gestuurd, die zijn al lang in Den Haag aanwezig. Wij zeggen nu eens, ja, voorbij het Facebook en Twitteren, moet het ook mogelijk zijn om met een groep van zo'n duizend donateurs vanuit, gewoon die kiezer, een land ja, maar... op naar de politiek te sturen. Meneer Van Lien, dus niet, even tussendoor, u zei zo even, gewoon als leden van een politieke partij. Bent u een politieke partij, denk je? Nee hoor, wij zijn lid geworden van het CDA, de P vandaan de VVD. Dat is de kern van wat G500 is. Uh, wij worden lid van die partijen om uh, op de congressen uh, mee te denken over de inhoud. En, ze nieuw en via de, mee de achterdeur teken. en via dit soort spotjes probeert u de campagnes daar te beïnvloeden, de partijen te beïnvloeden? Nee hoor, wij doen het gewoon heel open en transparant. We hebben dat openbaar aangekondigd. Uh, onze doelen zijn uh, heel erg inzichtelijk. Je weet precies waarvoor je betaalt, wat er gaat gebeuren. Uh, en dat uh, ja, zijn wij geen duistere pakt, of iets. Erger. Maar weten de stemmers van de grote partijen, CDA, PvdA uh, van de A en VVD, nog wel waarop ze stemmen? Stemmen ze nou op de partij of stemmen ze nou door een G500 gemanipuleerde partijprogramma? Nou, wij manipuleren niks. Een fractie uh, is niet gebonden aan wat een congres zegt. Dus als wij daar G500 tegen het soepie gaan spelen dat we alleen maar onze eigen mening doordrukken, dan verandert er helemaal niks. Want dan zeggen ze, nou, dan blijven we gewoon met onze oude plannen. Wat wij doen is, we reizen de hele dag door het land heen... van CDA Limburg tot de PvdA in Dalsen... om samen met die afdelingen en met de mensen binnen partijen... te kijken waar we nieuwe ideeën kunnen vinden. Ja, ik snap waar er nou we helemaal meer niks meer van. Ik dacht, dat, ik dacht dat het hele doel van G500 was naar partijcongressen gaan... en daar meerderheden forceren... zodat je je eigen hervormingsagenda erdoor kan drukken. Waar nee, heb ik daar geen gelijk in? Nou, in het woord eigen. Wat wij zien is dat onze agenda al twintig jaar lang op de plank ligt. Dat de ideeën er al lang zijn, maar dat het ontbreekt aan politieke doelkracht. Dat is ook wat wij... Uh, horen en terugvinden. Uh, uh, dus de partijen die partijen uh, die doen gewoon nog niet wat jullie willen. En dat gaan jullie gaan ervoor zorgen dat ze wel doen wat jullie willen. Of die ideeën uh, er nou bestaan of niet. Blijkbaar uh, krijgen ze geen meerderheid binnen die partijen. En dat willen jullie. Jullie willen die partijen erin gaan infiltreren om ze jullie eigen uh, richting jullie, op te duwen. Je, je noemt het steeds infiltreren. Wat we gewoon doen is normaal lid worden, wat volgens de wet gewoon kan en mag. Uh, en waarbij we zien dat er nu al uh, binnen de uh, partijen best wel overeenstemming bestaat. Maar dat eigenlijk dat het politieke systeem aan zich gegijzeld wordt. Want niemand durft de eerste stap te zetten. En durft als eerste uh, daar de pijn te nemen. Daarom zeggen we: dat moeten we bij meerdere partijen tegelijk doen. Dan moeten we momenten momentum omheen bouwen. Daar moet je zorgen dat je met alle afdelingen op een lijn komt. Hoe wordt er aan... gereageerd op jo.nl op uh, het oranje pak. Nou, wisselend. De, het werd al gezegd, de PAC, het politieke actiecomité zijn aan bevinding van de Amerikaanse vakbonden. Uh, maar zeg je, zegt ook iemand, ja, je moet niet verwijzen naar Amerika, want dat is niet terecht. Want de politieke situatie, daar kun je niet zo één op één vergelijken met wat er in Nederland gebeurt. Dus die vrees voor de overname van de campagne, moet je ook niet zo bang voor zijn. Nou, maar waar je, waar, wat ik, daar wil ik wel wat over zeggen. Wat je wel, de rol van geld in democratie is altijd. Het is een heel kwetsbaar punt van democratie. Dat je eigenlijk met geld uh, ja, stemmen kan kopen eigenlijk. En dat is maar tot op zekere hoogte waar. Maar het, heeft, het speelt daadwerkelijk wel een rol. En dat, dat zie je in de Amerikaanse verkiezingen. En ook al is het niet helemaal vergelijkbaar. Uh, het, het speelt ook wel een rol in de Nederlandse verkiezingen. Als jij heel veel campagnespotjes kan gaan maken, dan kan je daadwerkelijk je meningen doordrukken. Dan doe je net alsof mensen zelf niet meer kunnen nadenken. Dat is natuurlijk onzin. Wat je wel kunt doen is de agenda vormgeven. Dat is wat we ook gaan doen. En als u nu eens zou weten uh, hoeveel lobbyisten op dit moment... G500 mailen en bellen vanuit uh, gevestigde partijen... of wij hun standpunten naar voren zouden willen brengen. We zijn er heel helder over. Weet kun je geen inhoud en standpunten nou, Ik weet niet uh, of jullie kopen. daar helder door zijn. Maar, Ga we gaan we weten wie er, uh, wie er doneren aan jullie? Dat lijkt me niet. Ja, we vragen iedereen om zich openbaar te maken. Maar we mogen als, als sti uh, stichting mag je dat niet zomaar op straat gooien. Dus mensen moeten dat wel zelf doen. Maar dus als een bedrijf uh, jou een ton geeft... dan komen we dat eigenlijk nooit te weten als ze het niet zelf laten... Als ze het niet uh, zelf vertellen? Ja, dan mag ik dat niet doen. Maar dat is hetzelfde met politieke partijen. Je zou een 100 natuurlijk ook kunnen zeggen, meneer Van Liende, dan nemen we het geld niet aan. Openbaar. Nee, kijk, wij zeggen nu op dit moment dat wij het ongeveer tot zo'n 25.000 euro... je merkt ook dat bedrijven daar geen geld in willen steken. Wij moeten het echt hebben van zo'n bedrijf... Maar je zegt te net dat lobbyisten dat wel euro. willen? Nee, wat, wat wij merken is dat lobbyisten vanuit gevestigde partijen... nu op de inhoud mee willen doen, omdat ze zien dat wij naar die congressen gaan. Wat ik daarmee wil aantonen is dat op dit moment... Dat geld en die lobbyisten al lang een rol spelen in Nederland. Daar moeten we niet naïef over doen. Maar dat wij dat niet overnemen. Maar u doet net alsof wij de eerste zijn in Nederland die geld gaan introduceren in campagnes. En dat is natuurlijk gewoon... Nee, maar die het wel, en ik, waar, waar ik me heel erg zorgen over maak... is het vertrouwen in de politiek. Want als nou, ik als, uh, als uh, kiezer... Uh, de wereld draait door zit te kijken... en ik zie daar een jongetje aankondigen... dat hij met een paar ton... Uh, met veel meer geld dan ik ooit zal bezitten... Uh, de, verkiezingen, ja, de verkiezingen... naar mijn hand gaat zetten. Ja, ik dat, weet dat, niet dat of ik dan nog ga stemmen. Niet. U blijft daarin hangen. Meneer we gaan Van Linde, omdat we anders een herhaling vervallen... hoeveel geld ja. is er meer? Als ingezameld. Uh, er is een mooi eerste bedrag binnen. En uh, als uh, wij uh, bij God. Nou ja, dat ga ik niet zeggen, maar als wij echt een mooie mijlpaal hebben, dan. 1 uh, ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton. Heeft Shell al gestort? En nu niet leven. Zien we het verliende <lacht> van G500 en publicist Rosanne Hertzberg. Bedankt voor deze discussie. <lacht> ja, dankjewel. Waar laat ik de barbecue voor staan? Op Nederland 2 gaat het vanavond over Albert Heijn. We hadden het over de HEMA in dit uur. En uh, op Nederland 2 de supermarktketen die dit jaar 125 jaar bestaat. Albert Heijn of AH maakt onmiskenbaar eveneens deel uit... van het Nederlands cultuurerfgoed. AH is voor velen een synoniem voor de supermarkt in Nederland. Vanavond om vijf over half 9 het eerste deel uitgezonden... van een tweelijk over dit winkelbedrijf. Kan ik om vijf over negen weer de tuin in kom ik pas om 11 uur terug voor de documentaire De Lege Plek in Holland-Doc. Maker John Appel onderzoekt hoe een dorpsgemeenschap omgaat... met een collectief trauma, de gijzeling van een lagere school door Molukkers. De film laat zien hoe moeizaam het verwerkingsproces... van die ingrijpende gebeurtenis van 35 jaar geleden verloopt. Een film over zwijgen, angst, verdriet en liefde. Om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg is binnen, dus we kunnen beginnen. Lunch. Zeker. Uh, NOS-directeur Jan de Jong reageert zo meteen bij ons op de kritiek van de Volkskrant en de Telegraaf. Die kranten die vinden het uh, eigenlijk oneerlijk hè, dat NOS.nl zo'n grote concurrent voor hun uh, eigen nieuwssites is op internet. Nou, de Jong heeft daar uh, een antwoord op. In het mediaforum Katrien Keil en Max van Wezel. Het gaat onder meer over uh, de nieuwe uh, vormgeving van het journaal. Dat gaat er helemaal anders uitzien vanaf komende zondag. Alweer? als oh, ze gaan staan geloof ik? Of... Ja, ook. Maar Lidden. de decors, alles, alles gaat op de helling. En lopen? lopen, ja, ja. liggen zelfs aan de radio bij de wereldrijd door gisteren. Ja. En om half twee stand.nl zitten blijven voor scholieren moet worden afgeschaft. Dat is de stelling. Jasper van Dijk van de SP gaat daarover over meepraten. Ja, dat zo meteen dus een lunch op deze zender begint om kwart over twaalf en dat wordt vooraf gegaan door een uitgebreid NOS journaal, radioactualiteitenzender. Surf naar degids.fm. Ga lopen.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 Dit is Radio 1.